Dooral Negens met het NOS-journaal. Een groot deel van Nederland had vanochtend te kampen met stankoverlast... door een ongeval in Alblasserdam met een giftige stof. Inmiddels lijken mede door de forse wind de grootste stankproblemen voorbij. Doordat een tankwagen te heet werd, kwam vanochtend een rubber of gasachtige geur vrij... die tot in Drenthe was te ruiken. Volgens Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid was er nauwelijks een risico voor de gezondheid... maar kon de stank wel leiden tot misselijkheid.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 Onder meer voor Langs de Lijn en Studio Sport, vaak vanaf renbaan Duindicht in Wassenaar. Ook was IJsvogel commentator tijdens 13 Olympische Spelen. Zo deed hij verslag van de gouden Nederlandse springruiter op de Spelen van 1992. En ook becommentarieerde hij veel successen van Ankie van Grunsven. Hans IJsvogel was 91 jaar. Het weer geregeld zon, maar ook wat buien. Een graad of negen is het, maar door de stevige zuidwestenwind voelt het frisser aan. De wind neemt wel langzaam af. Van het zuiden uit neemt vanavond de bewolking toe. Later gaat het regenen. Ook morgen is het vaak bewolkt en regenachtig. Morgenmiddag gaat het weer flink waaien. Aan zee stormachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. A7 hoorn dam een kwartier vertraging tussen Hoorn en Purmerend. Daar is de rechte rijstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het gaf me ondraaglijke smaart, maar toch sloop geen haat in mijn hart. Ik breng je daarvan het bewijs, want ik geef ons geheim niet meer prijs. Heb ik heb heel veel getreurd en zal ik je niet meer vergeten. Wat tussen ons is gebeurd, moet toch een ander niet weten. Het blijft onder ons, maar daar mag je voor altijd op tellen. Het blijft onder ons, het blijft onder ons. Ciao. Een geluk nog gebaar. Veel meer dan. U hoort de muziek van Joe Leemans met Ik ben verliefd op heel de wereld. En daarvoor Johnny Remo met Jouw Ogen. En de volgende artiest komt ook uit België. Hij had zijn bekendheid niet zozeer aan zijn muzikale talenten te danken... dan wel aan zijn excentrieke gedrag en uitspraken. Hij kleedde zich graag in glitterkostuums, Zoals uh, Liberace en gedroeg zich als een naïeve, onverstoorde optimist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 Gegeven. je iedere dag met mijn kussen verwend maar jij wist van niets en ik vond geen moed al woon je ook dadelijk mijn liefde voorgoed ik had je zo graag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 Maar jij wist van niets en ik vond geen moed. Al woon je ook dadelijk, mijn liefde goed. Ik had je zo graag rode rozen gegeven. Helaas is voor mij deze kans nu voorbij.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 En alweer dat Ik ben het beu Ik ben het zat Ik ben met jou niet getrouwd Ik heb met jou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 in september is er een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 Waar het lied der branding reist, bij dag en nacht. Waar het vertrouwde huisje altijd op mijn wacht. Waar de meeuwen schreven, boven het hoofd Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis. Waar de kolon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 daar ik me thuis, waar de klokken luiden, is waar naar huis. Daar ben ik geworden, daar voel ik me thuis. Fantina Tina en Marina die wachten zo'n jaar op drie kleine Italianen Und Ze vinden in de vreemde het ware geluk, maar niet twee kleine Italianen. Ja, heimwee. Keken ze de trainer die wegreedt naar Napoli. Twee kleine Italianen, zo'n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 straat een refrein je hoort het weer en steeds maar weer doch zelden wordt er naar gevraagd wie toch wel dat liedje heeft gemaakt zo nu en dan vergeet men een Houdt zo hoort van Heel lang, heel lang nadat de dechter zal verdwenen zijn. Zweeft nog steeds door de straat een refrein. Het kan vrolijk zijn, het doet soms pijn. Het blijft gelijk voor arm of rijk. Can I Als jij bent, blijkt alles toch zo grauw. Jij hebt me toen plots verlaten, nu kom je weer vol verouw. Ik ben je echt niet gaan haten, mijn hart is nog altijd van jou. Laat me niet.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 Maakten. En jij liep. Ik ben het moe. Kwam je, Kom je altijd, altijd, altijd weer, ja, altijd weer.